10 uur. De Radio 1 Sportzomer. Herman van der Zand en Robert Meder. Het vervolg van Spanje-Ierland. En daarbij hoort de analyse van Mark van Hintum. En in de Verenigde Staten gaan nu zelfs de democraten twijfelen aan Barack Obama. Eerste nieuws, Eeuw de Jong. In Leeuwarden is een medewerker van een zogeheten goudwisselbus neergeschoten. De man is door meerdere kogels in de rug geraakt. Het is onduidelijk wat het motief is. Volgens lokale media zou het om een overval gaan. De dader is gevlucht en nog niet gepakt. De politie heeft onder meer een helikopter ingezet bij de zoekactie. De Birmeese oppositieleider Aung San Suu Kyi is tijdens een persconferentie in Bern onwel geworden. Suu Kyi boog zichtbaar gepeinigd voorover en moest overgeven. En daarna werd ze snel weggeleid. Suu Kyi had eerder al gezegd dat ze last had van een jetlag. Ze zei dat ze zich uitgeput voelde na haar reis vanuit Burma. Voor vanavond stond een diner met de Zwitserse president op het programma, maar dat is afgezegd. Suu Kyi landde gisteravond in Genève voor haar eerste bezoek aan Europa in 24 jaar. Ze stond in Burma vele jaren onder huisarrest. Een rechter in de Amerikaanse stad Houston heeft zakenman Alan Stanford veroordeeld tot 110 jaar cel voor grootscheepse fraude. Hij heeft investeerders met een soort piramidespel bij elkaar 7 miljard dollar afhandig gemaakt. Het is de grootste fraude in de VS sinds het schandaal rond Bernard Madoff dat in 2008 aan het licht kwam. Het piramidespel van Stanford zou 20 jaar hebben gefunctioneerd. Hij dupeerde duizenden investeerders door hun geld door te sluizen naar zijn eigen bankrekening. In Groningen gaan zondag alle dertien coffeeshops dicht. De eigenaren protesteren daarmee tegen de landelijke invoering van de Wietpas op 1 januari 2013. Ze vrezen voor dezelfde toestanden als in Maastricht... waar de coffeeshops na invoering van de Wietpas veel minder klanten kregen. De coffeeshophouders zijn bang dat dat leidt tot ontslagen en faillissementen. De Groningse coffeeshophouders gaan zondag allemaal naar Cannabis Bevrijdingsdag. Een cannabisfestival in het Westerpark in Amsterdam. Het weer vannacht bewolkt en hier en daar regen minimaal rond 10 graden. Morgen veel bewolking, ochtends af en toe regen. Smiddags eerst wat droger, maar later toch weer buien met kans op onweer. Het wordt 18 graden aan de kust tot 21 in het binnenland. Aan BB Verkeersinformatie bij Roosendaals, de A58 van Breda naar Bergen-op-Zoom. Tussen de Alfred Wouwse plantage en Heerle dicht en dat komt door een aanrijding. Zometeen verder met de Radio 1 Sportzomer.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 Dit is de Radio 1 Sportzomer. De zometeen oud-voetballer Arthur Newman over het faillissement van de Glasgow Rangers. En we bellen met de man die gisteren moet hebben gebaald van zijn achternaam. Zanger Frans Duits. En een schietpartij in Leeuwarden. Hier zijn Helman van der Zand en Robert Weder. Spanje tegen Ierland. Philip Koka. Waar nu een eerste schot komt van de Ieren. In de richting althans van de goal van Casillas. Maar nee hoor, er was al eh, vlak daarvoor afgevloot een schot van de Robbie Keane. Want die ene, kans, die ene kans die de Ieren toch altijd krijgen in een wedstrijd. Al is het maar uit een corner of vrije trap. Die is er tot nu toe ook nog niet gegund. Robbie Keane laat er nog lichtjes bij geblesseerd. Maar eh, dat zal eh, wel meevallen. Robbie Keane zal wel verder gaan spelen. Ja, De Ieren zien er tot nu toe uit als een stel houten klazen vergeleken. Bij die Spaanse ploeg die geduldig de momenten kiest. Ook wel eens een keer acties te ver doorvoeren. Het wat te, te veel uh, met flair willen doen. Te veel met hakballetjes zoals Torres net probeerde in het 16 meter gebied van de Ieren. We hebben een geweldige grote kans gehad van uh, Xavi. Die vanaf een meter of acht heel hard inschoot in de hoek. Hij telde hem zelf al. Maar uh, Shay Giffen ranselde hem toch nog uit de hoek. Het is wonderlijk genoeg. Nog maar 2-0 voor Spanje. Die Ierland volstrekt overklassen. 64e minuut, uh, Ierland is nergens, maar het verschil is nog altijd slechts twee. Een medewerker van een mobiel goudwisselkantoor is vanavond een aantal keer in de rug geschoten. De dader is nog voortvluchtig. Politie van Leeuwarden heeft onder meer een helikopter en een speurhonden ingezet bij de zoekactie. Het goudwisselkantoor werkte vanuit een bus die op het moment van de schietpartij bij een winkelcentrum stond. En veel mensen waren getuigen van de schietpartij. Oh, ik zag de ambulance via mijn huiskamer uh, deze kant op rijden. En toen heeft mijn vriend uh, een berichtje gehad van, uh, van, de van de politie. En toen zijn we hier gaan kijken. Want ik woon hier in het winkelcentrum. Dus, uh... Wat voor berichtje ging er rond? Uh, ja, of we wou opletten van de dader uh, dat hij er zo en zo uitzag. Uh, ja, ik weet alleen niet hoe dat heet. Weet jij dat? Die, uh, ja, van Burgernet, ja. ja. Het is een bus waarop mensen worden uitgenodigd... direct hun goud in contanten te komen omwisselen. Direct de beste prijs, zo is te lezen, op de grote bus. Het formaat van een touringcar. En dus een bedrijf dat dus goud inwisselt voor geld. Nou, daar was een klant binnen en uh, die klant die wou vluchten. En toen is die, die Marokkaan, die klant, die is drie keer in zijn rug geschoten. Zij zei die man van Double dubbel F. En wie is, wat is Double dubbel F? De patatzaak. Oh, oké. Okay. Bij de patatzaak gaat dus het gerucht, dat is een van de klanten... In zijn, dus in zijn rug is geschoten door de dader. Ja, omdat hij wil vluchten. En zo gaan de geruchten, de wilste geruchten over een schietpartij. Wietse Vellinga van Omroep Friesland tekende het volgende verslag op. Ik heb gezien dat er een man... Hij is een donkere man, donkere huidskleur. Hij ging naar binnen. En in één keer hoorde hij een knal. Nog knal en nog knal. Schrok je? Ja, want uh, ik wist niet wat het was. Want ik heb het hier nog nooit meegemaakt. En wat dacht je toen, toen vervolgens? Wat, wat, wat gebeurde er allemaal? Hij begon... Uh, ik begon wat onrust in die bus en, en toen rond iemand weg. Toen zag ik iemand eruit rennen en toen ben ik maar weggegaan. Toen ben je weggegaan en even later al een politie. Toen wist ja. je toen meteen wat er aan de hand was? Ja, toen wist ik het al gelijk. Ja. Het is gebeurd aan de Keidam, een straat in Leeuwarden... buiten het centrum, aan een pleintje met een klein winkelcentrum. Er zit een supermarkt, een drogisterij. Het personeel van de drogisterij wil niks voor de microfoon zeggen. Maar ik krijg wel te horen dat personeelsleden het hebben gezien. Ze zaten achter de kassa en hoorden opeens boem, boem, boem, zo wordt verteld. Ze dachten eerst aan een vuurwerkramp, maar toen ze zich omdraaiden... en naar buiten keken, zagen ze hoe een man met een wond werd neergeschoten. Vervolgens zijn de kassiers en een aantal klanten in huilen uitgebarsten. En is de districtsmanager naar het kantoor gekomen... om het personeel verder te begeleiden. En dat zit dan ook niet meer achter de kassa, maar wordt achter in de winkel opgevangen. Nou, het enige wat ik, uh, wat ik gehoord heb, is dat die dat hij het Leuwardenbos in is. Welk bos? Het Oké. Okay. Wat weten we van de schutter? Nou, in ieder geval dat hij wel een spijkerbroek uh, droeg met een blouse. En uh, waarschijnlijk een uh, bivakmuts of een, uh, of een uh, panty. Dus, uh, die zal hij wel snel hebben afgedaan? denk het wel, ja. ja. Als je heel goed naar de bus kijkt, dan kan je op de voorruit een kras zien. En dat lijkt verdacht veel op een kogelgat. Of een afketsing van een kogel. En ook op de bumper zit een pijl. Die wijst naar een beschadiging. En die pijl is door de politie op de bus aangebracht. Ondertussen zijn agenten met lange linten in de weer. Ze zijn aan het opmeten hoe ver de sporen van de bus precies verwijderd zijn. Om dat allemaal later weer in kaart te kunnen brengen. De politie in Leeuwarden doet nog de hele avond onderzoek. We worden een bijdrage van verslaggever Matthijs Holtrop. In Nederland heerst misschien nog de overtuiging... dat Barack Obama in november met klinkende cijfers... Republikein Mitt Romney zal verslaan. Pas op, want november is nog ver. En Amerika blijft een diep conservatief land. Steeds meer opiniepeilingen voorspellen nu winst voor Romney. Uh, Romney en zelfs de democraten... zelf twijfelen nu openlijk aan winst voor de zittende president. Michiel Vos, correspondent in de Verenigde Staten. Zijn ze in paniek, de democraten? ja, er is wel een beetje paniek. Er wordt nu gesproken over een onmeenbare muur van slecht nieuws... voor de democraten en met name voor Obama. En dan geldt het, en ik mocht het er niet over hebben van de producers... maar dan geldt het net als bij het Wacht even, Wacht even, Michiel, want hier raakt men ook licht in paniek. Want de lijn is namelijk zodanig slecht dat we besluiten om je even... Uh, terug te bellen. Dat gaan we dus ook uh, nu doen. Uh, ik stel voor dat we even <laughs> aan Sven Kokkerman uh, vragen... Nu om uh, mij even te redden, omdat ik nu uh, echt tijd zit uh, te uh, vullen... met totale taal van informatie. Ik meteen uit de uitzending weggedraaid. <laughs> <laughs> nee, maar we, hebben, we gaan even naar het voetballen. Uh, ja, we kunnen even kijken bij Filip Koker, spanje ierland <laughs> Ja, ik wil ook wel als noodverbandje gaan dienen, hoor. Ja. goed, Filip. Goed, tot We hebben Michiel weer. Dankjewel, ja. Philip. Nou, heel fijn. Ga je naar Michiel? Of, uh, nee, nee, nee, nee. Ruim 20 minuten nog te spelen. Spanje leidt nog altijd met 2-0 tegen Ierland. Een hele verstandige wissel hebben we zojuist gezien van uh, Del Bosque. Die Xabi Alonso van het veld heeft gehaald. En waarom is dat dan verstandig? Wel, hij pakte juist daarvoor een gele kaart. En hij moet rekening houden met uh, het vervolg van dit toernooi. Wellicht uh, dat hij uh, Xabi Alonso even tegen zichzelf in bescherming moet nemen. Hij wordt vervangen door de Bas Xavi Martinez. Spanje speelt de bal rond Ierland. Loopt daar een beetje uh, mismoedig achteraan. Probeert een kans te creëren wat nog altijd niet is gelukt. En heeft nog twintig uh, minuten om iets te doen aan die 2-0 achterstand. Goed, Michiel Vos in de United States. Daar ben je weer. Ja, daar ben ik weer. Ja, veel betere lijn. Keurig. Uh, paniek, niets, maar een beetje bezorgdheid bij de Democraten. Was dat het antwoord op je eerste vraag? Ja, een beetje bezorgdheid. Geen paniek, maar wel een onmeenbare muur, zoals het hier heet, van slecht nieuws. Uh, banencijfers, uh, versprekingen van Obama, die kort geleden zei... The private sector is doing fine. Daar wordt op opgesprongen door Mitt Romney. Die zegt, hoe kan je nou zeggen dat de private sector, het private sector, het prima doet in Amerika? De banen zijn nergens te vinden. De werkloosheid is voor Amerikaanse begrippen heel hoog. Nog steeds ruim boven de 7 8 uh, Dat is... En daarbij is het een president die veel meer in het defensief lijkt dan in het offensief. In 2008 was hij de man met de nieuwe slogan, met het nieuwe geluid. Met moet je weer even onderbreken, als... Michiel. Ik moet je er even onderbreken. Dit keer uh... een andere reden. Ja, een uh, doelpunt bij spanje ierland Filip Koker. <laughs> 3-0 wordt het en weer een treffer van Fernando Torres. Hij heeft al zoveel kansen gemist. Maar deze zit er dan echt in. Hij wordt op snelheid weggestuurd. Veel sneller dan de centrale verdediger, Dunn. Dan Azel hij even. Heeft nog even ruzie met de bal. Maar hij heeft zoveel tijd voor keeper Shake Given. Om hem alsnog te passeren. 3-0. En het is uh, meer dan terecht. Spanje leidt tegen Ierland. Ja, die zit erin. De lijn is goed. Robert, Michiel, probeer nog een keer. Ja, uh, derde poging. Uh, we hebben nog drie kwartier in deze uitzending om uh, antwoord <laughs> te krijgen op mijn vraag. <laughs> goed, uh, uh, nog één keer uh, bezorgdheid, dat vertelde je al, uh, maar geen paniek. Ik heb veel meer tijd nodig om aan te geven wat er allemaal mis is met de Obama-campagne op dit moment, dan drie kwartier. Maar nee, het is een beetje, het is een beetje flauw, maar net zoals bij het Nederlands elftal. Eh, Amerikanen zeggen hier, if your luck turns cold, als het allemaal tegen zit, dan is opeens iedereen in Amerika-bondscoach. Opeens weet iedereen het beter en opeens, mensen in het journalisme, uh, de, de commentatoren op tv en radio, die hebben opeens allemaal hun boodschap, opiniepeilers, die zeggen, luister Obama, je doet het verkeerd. Je hamert veel te veel op de persoonlijke... Uh, dingen die je hebt aan te merken op Romney. Je legt veel te slecht uit dat de economie uh, er wel degelijk redelijk voor staat. Uh, de economie staat er natuurlijk niet goed voor. Dat is ook zo'n groot probleem. En iedereen is nu opeens, nou ja, we kennen het een beetje, bondscoach geworden. Mensen die alles proberen te weten, denken te weten van wat er in de presidentsverkiezing moet gebeuren. En wat de president zelf op dit moment allemaal fout doet met nog ongeveer vijf maanden te gaan. Ja, dus het zit een beetje in een bad flow, om even zo te zeggen. Hij moet het zien, hij moet het zien te kandelen. Is, is dat het ja, een, een bad beetje? flow, inderdaad. Die wordt gevoed door slecht nieuws. Er is wel degelijk reden voor paniek. Hè. De economie zit niet goed. Herstel wil maar niet echt. De werkloosheidscijfers zijn voor Amerikaanse begrippen veel te hoog. En dan is er een president die zich een beetje lijkt te verspreken, die, wat ik net al zei, zegt dat de private sector het prima doet, terwijl dat volgens velen niet waar is. Nou is er natuurlijk altijd 50% van de Amerikanen die het sowieso niet met je eens is, want je krijgt maar de stem van 50%, zo ongeveer. Ja. Maar nu zijn er meer mensen, ook in de democratische kamp, die zeggen dat Obama toch niet echt helemaal doorheeft hoe slecht het in het land gaat. Moet stoppen met steeds te zeggen, luister, het gaat prima met de economie of de private sector is fine. Um, en dat wordt dan allemaal toegeschreven aan een president die een beetje out of touch lijkt. Dus niet helemaal meer in de vingers lijkt te hebben, zoals hij het wel had in 2008. En welke kant moet hij nu op, Michiel? Ja, hij moet weer eigenlijk volgens veel democraten de ouderwetse de kandidaat worden die hij in 2008 was. Dat is natuurlijk niet meer mogelijk, want hij is inmiddels al vier jaar president. Hij is nu de status quo en het is altijd moeilijker te verdedigen, zeker in een recessie, dan de uitdager. De jonge nieuwe man met een change-slogan, dat was allemaal hartstikke prachtig. Hij is een uitstekend campagnevoerder. Dat moet hij weer worden, want anders zou hij het wel eens inderdaad heel moeilijk kunnen krijgen tegen Midwandi, Want die loopt nu de te, te hoop tegen een, tegen, een, tegen een slechte economie. Nou, dat is goed voor een uitdager. Hij heeft wat om kwaad over te zijn. De mensen zijn boos. Dat helpt Midwandi. Romney. Ja. We hadden het over die bad flow, niet alleen binnen de uh, US, maar ook daarbuiten. Uh, de Spiegel, die uh, kopte deze week schade, oftewel uh, jammer, dat uh, Obama het niet uh, heeft waargemaakt. Uh, zie je dat ook een beetje terug binnen Amerika? Ja, dat zit hem dan vooral inderdaad in het buitenlandse beleid. Hè. De drones, hè, de onbemande vliegtuigen, dat ligt niet lekker bij de buitenlandse opinie. Daar bestaat in Amerika wat minder verontrustheid over, maar het is wel duidelijk, veel Amerikanen, dat... ...Obama niet alleen in eigen land, maar nu ook in het buitenland... ...veel minder populair is dan bijvoorbeeld een paar jaar geleden. En dat het eigenlijk allemaal niet zo is uitgekomen. Dat die, We hebben onze tijd verdaan met het aannemen van een enorme zorgverzekeringswet... ...en die wordt misschien afgeschoten door de Amerikaanse Hoge Raad, zeggen democraten. Wat hebben we dan eigenlijk gedaan de afgelopen vier jaar? Ja. We hebben geprobeerd de economie om te draaien, maar het is niet gelukt. De banken zijn nog steeds oppermachtig, zeggen democraten. Wat hebben we nou eigenlijk te verkopen in een verkiezing? Want je moet, het is een selling game, het is een verkoop... ...wedstrijd, zeg maar. En ja Obama lijkt wat te weinig hebben, te hebben... ...in voorraad om te verkopen aan de kiezers. Ja. Nou, laten we, zeggen, laten we nog wel even zeggen... ...dat hij niet op nul staat. Ja, nee, nee, natuurlijk niet. Hij nee. is niet op nul. Hij, hij haalt nog steeds meer geld op... ...dan uh, Romney in de meeste maanden. Al is hij vorige maand even ingehaald, maar goed. Hij is natuurlijk nog steeds de zittende president. Hij reist overal met Air Force One naartoe. Hij heeft de grootste microfoon. Als hij praat, luistert iedereen. Ja. Maar met Romney wint... En doet het beter dan we een half jaar geleden dachten. Toen we die soort clowns op de republikeinse zijde aanzagen komen. Toen dacht iedereen: van dit wordt niks. Wat zijn dat allemaal voor een nou ja, clowns? Ja. Nu blijkt Midwell niet wel degelijk een, een, een kandidaat te zijn die wat kan. En die op het juiste moment komt met een boodschap: van ik kom uit de private sector. Ik heb banen gekeerd. Ik heb überhaupt ook een echte baan gehad. Obama heeft nooit een echte baan gehad voordat hij president of senator werd. Dus je moet mij hebben. Ja, goed. Dus het wordt nog spannend in, uh, in november. Dankjewel, Michiel Voorst. Geen dank. We zitten zwemmen. Ja, typische radio-muziek e van Frans-Duits. Die heeft de Gulden Vedel gewonnen. Wat heeft hij gewonnen? De Gulden Vedel. Dat is een prijs die wordt toegekend aan een muzikant van wie de muziek veel wordt gedraaid in de dansschool. Frans Duits, van harte gefeliciteerd. Dank u wel. Ja, eh, dat, ha, had je alles van deze prijs gehoord? <lacht> ik heb er uh, heel eerlijk gezegd, uh, had ik er nog niet van gehoord tot een jaartje geleden, uh, ongeveer. Uh, toen kwam ik toevallig op mijn pad, en dacht ik zoiets van, nou, jongens, als je die niet eens een keer mag winnen. Want ja, het is natuurlijk zo dat muziek begint heel vaak bij, uh, bij de opvoeding. En opvoeding, vind ik, daar hoort dansles bij... Uh, dus, dus de jeugd van tegenwoordig dans dan ook op jouw muziek... ja, dat is natuurlijk wel, dat is echt trots. Dat is echt te gek. Ja, ik, uh, ik, ik, ik heb hier nogal wat informatie, hoor. De Gulden Vedel wordt al 33 jaar uitgereikt. De ja. eerste winnaar was Nico Haak met Foxy Foxtrot. Benna, ja. Euh, ja, het is een schitterend rijtje hoor. Lee Towers, Koos Alberts, René Vroger, Wilke Alberti, André Rieu, Marco Borsato, Guus Meeuws, ga maar door, ga maar door. Je, je, je, Frans Duits? Ja, Frans ja. Duits Je kan je in slechte gezelschap uh, bevinden. Uh, Frans ja, Absoluut, absoluut. Het dat zijn, dat zijn wel de grote van, van Nederland die, uh, die hem in, ooit in de ontvangst hebben mogen nemen. Dus ik ben, uh, ik ben echt bijzonder trots dat ik hem nu ook mag... Uh, hij staat inmiddels al in mijn verdienenkast zelfs. Zo, je uh, hebt, hij, is, hij is echt gek. Ja, oh, oh, beschrijf hem eens. Uh, het is een, uh, een, een klein speldje, zeg maar, uh, en daar hangt hij echt aan. Het is een hangertje, is het. En het hangertje is echt een gouden viool. Het is ook echt goud. Ja. En daar zit een, een oorkom erbij. Uh, en, en dit jaar ben ik dus, uh, uh, ja, ben ik eigenlijk de winnaar van, van de Gulde Vetel. Dus nou, dat mooi. Is echt, uh, ja, echt, recht. echt recht. Zeg maar je hebt inmiddels al heel wat hits uh, in de Singletop 100 op je naam staan. Maar uh, ja. we missen een beetje je EK-kraker. Nou, ik heb wel geteld 74 collega's die dit jaar een EK-kraken. Ja, we hadden die 75 zo graag volgemaakt? Ja, nee, ik, heb, ik, heb, uh, ik vind het leuk. Ik kijk wel vooral, uh, als ik eventjes kan, dan, dan ben ik er bij. Nederland zelf probeer ik echt te volgen. Uh, niet dat het echt helpt, moet ik zeggen. Want jongens, wat doen we net? Waar zat je gisteren dan? Maar Waar was je gisteren? Waar was je gisteren? Gisteren zat ik, uh, zat ik thuis met wat vrienden en mijn vrouw en uh, de eerste elf ik de kinderen ook nog mee mogen kijken. Die moesten vanmorgen weer naar school, dus, dus uiteindelijk uh, in de rust heb ik ze naar bed gedaan en ik was best wel zagrijnig eerlijk gezegd. Ja. <laughs> Tot 2-0 achter de rust in en toen had ik eerst gezien, nou jongens, dit, dit wordt niks, we gaan naar huis. Maar ik, ik, ik kan me ook voorstellen dat je veel s'avonds moet optreden, dus echt heel veel wedstrijden zul je wel niet zien. Ik zie niet, uh, helaas niet het hele EK. Ik had het graag gewild, maar dat, dat laat de tijd helaas niet toe. Uh, dus ik probeer mij echt wel te focussen op, uh, op de belangrijke wedstrijden. Zoals we Duitsland nu gaat doen, want dat is natuurlijk belangrijk voor zondag. En dan uh, zondag zit ik zeker weer uh, uh, of op een groot scherm of, of bij familie of uh, net wat. Maar ik zorg wel dat ik die wedstrijd kan zien. Dat heb je uh, gisteren. Doe je aan Twitter eigenlijk? Ik kreeg Twitter, ja. ja. heb je de foto die van je gefotoshopt is voorbij zien komen gisteren? Als Duits ik dacht, met een... Volgens mij was ik, was ik zelf een van de eerste wie hem op Twitter uh, eruit gehoord. Ik kreeg hem via een, een mail kreeg ik hem binnen. Ja, je moet hem even ik beschrijven, het... want sommige mensen hebben hem misschien niet gezien. Oké, okay, uh, er staat uh, vandaag even in Duits in, in dik, dik gedrukt oranje letters. Uh, daar sta ik met een copère met een, een, een, ja, zeg het is, een soort een, doekje over mijn mond gesnoerd. En een, een ritsluiting in, mond. in je mond, wou maar, maar zeggen. Sorry, hè? Een ritsluiting in je mond. Ja, een soort mensen van, ja, ik, ik, volgens mij moet ik een doekje voorstellen wie zo door de door de mond heen gesnoerd is van uh, Duitsers heeft niet vandaag. Ja. Dus uh, ik, ik vond hem heel grappig. Dus ik uh, vandaar dat ik mezelf ook gelijk op Twitter had gezet en op mijn Facebook en, uh, en alle bekende media tools. Oké, okay, nou dat soort dus dingen kan je wel uh, nee, hebben toch? Ik vind leuk. Ik, ik hou wel van dat soort humor. We nou, nou, hopen dat Nederland niet ook uh, gaat verliezen van Frankrijk, hè? Nou ja, joh, ik, uh, ik, ja, ik, uh, ik even geen Frans. eerlijk gezegd alle, alle, alles een <laughs> beetje opgegeven. Dus, zeg maar, volgens mij moeten wij uh, zonder Portugal, jongens. Ja, eerst Portugal. Uh, heb je nog plannen voor deze zomer? Um, nou, ik ga het lekker op, op vakantie met het gezinnetje naar, uh, naar Viva FIFA in Spanje. Dus uh, ik, uh, ik, ga me lekker een paar weken vertoeven. Oké, okay, en uh, dan moet je even die gulden vedel uh, op je op je shirt uh, prikken. Hè? Die mag je volgens mij echt alleen maar als je, als je weer de dansscholen binnenstapt. dan mag je hem opdoen. Dus hij blijft voorlopig blijft even mooi in de vertrokken kast staan. Nou, nogmaals gefeliciteerd. Dankjewel. Leuk jongens. De fijne uitzending nog. Jo, dankjewel. We gaan uh, kijken bij Spanje, Ierland. Filip uh, Koken. Ja, kan Ierland nog iets? Nee, natuurlijk kan Ierland niks meer. Ja, uh, nou, ik moet toch vragen? Hè? Ja, je moet het toch vragen natuurlijk. Maar Ierland is uh, verslagen. Dat weten ze al een tijdje. Wel is leuk voor Ierland dat ze die ene kans dan toch hebben gehad. Robbie Keane schoot uh, ja, vanuit een uh, niet al te lastige hoek vanaf de linkerkant... en dwong Iker Casillas zowaar tot een redding. Dat is dan eindelijk eens een keertje gebeurd. Die ene kans hebben ze gehad. Maar die was uh, net niet scherp genoeg ingeschoten door Robbie Keane. Maar het belangrijkste nieuws van het afgelopen kwartier... is dan toch wel uh, de publiekswissel geweest van Fernando Torres. Hij werd eruit uh, gehaald onder een flink applaus. En uh, hij liet zich een keertje bejubelen... U weet ongetwijfeld, hij maakte vier jaar geleden het winnende doelpunt in de EK-finale Spanje tegen Duitsland. Sindsdien heeft hij nogal wat problemen gehad. Blessures, hij heeft niet veel gespeeld, geen wedstrijdritme. Moeilijke jaren gehad vooral, hij kan niet aarden bij Chelsea. De laatste maanden, vooral in de Champions League, werd het iets beter met hem. Maar alle twijfel zal nu weg zijn. Met deze twee doelpunt heeft Fernando Torres bewezen dat hij thuishoort in deze basisopstelling, in dit systeem. Hij zal vermoedelijk niet meer verdwijnen als de nummer 9 in dit Spaanse elftal in het verloop van dit toernooi. We gaan de wedstrijd uitspelen. We hebben nog ruim 8 minuten te gaan. Spanje leidt met 3-0 en de Ieren zijn uitgeteld. De mix van nieuws en sport. De Radio 1 Sportzomers. En de invaller van Fernando Torres, Fabregas, maakt er dan ook nog eentje. Hij staat denk ik een minuut of vijf in het veld of hij scoort al. Het is 4-0. Ierland gaat nu wel heel erg pijnlijk over de knie bij Spanje. De zomerse muziek van Bob Marley en Could You Be Love. Een paar minuten voor half elf. De hoofdpunten van het nieuws nu, Kees Groot. De jongen die zegt dat hij vijf jaar in een Duits bos heeft geleefd... is de vermiste Nederlander Robin van Helsum. Schoolgenoten hebben hem herkend op foto's... die de politie van Berlijn gisteren publiceerde. Tegen NOS op drie zei een oud-huisgenoot... dat hij 100% zeker is dat het Robin is. Volgens hem had hij persoonlijke problemen... en wilde hij een nieuw leven beginnen. In België zijn 19 mensen besmet met de EHEC-bacterie. Ze hebben vermoedelijk allemaal filet américain gegeten. Er liggen nog drie mensen in het ziekenhuis. Het Belgisch Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen... zegt dat het om een andere, minder gevaarlijke EHEC-variant gaat... dan die van de grote uitbraak vorig jaar. Toen kwamen 52 mensen om het leven. En in Leeuwarden is een medewerker van een zogeheten goudwisselbus neergeschoten. De man is door meerdere kogels in de rug geraakt. Het is onduidelijk wat het motief is, maar volgens lokale media zou het om een overval gaan. De dader is gevlucht en nog niet gepakt. En de politie heeft onder meer een helikopter ingezet bij de zoekactie. En dat waren de hoofdpunten van het nieuws. Dit is de Radio 1 Sportzomer. In Kharkov komen nog iedere dag verse oranje supporters aan. Maar we bellen, maar we bellen, nee, we bellen natuurlijk weer met onze eigen voetbalvrouw Daisy. Ja, eerst maar eens luisteren bij Philip uh, Koken, Spanje-Ierland 4-0. 4-0 is het inderdaad. Een, een verdediger van Ierland werd daar zo geïrriteerd van dat hij met gestrekt been kwam inglijden op nee. David Silva, een van de doelpuntenmakers bij Spanje. Dat had een ja, een rode, een rode kaart moeten er zijn eigenlijk. Maar hij kwam er genadig vanaf met slechts een gele kaart. En de frustraties slaan alleen maar toe bij de spelers van Ierland. Niet bij de supporters, want die blijven maar zingen. Tja, het moet toch flink frustrerend zijn nu ook om een supporter te zijn van Ierland. Want ze worden helemaal suf getikt door de Spaanse ploeg. Het is overigens niet echt een schande. Dit Spanje is veel beter, veel meer voetbalkwaliteiten... Veel meer bewegelijkheid. Er zit veel meer in. Ierland kan gewoon niet beter. Dit is bepaald niet de beste generatie Ieren. Het is al knap dat ze dit eindtoernooi hebben gehaald. Maar 4-0 staat er op het scorebord. We hebben nog zo'n drie minuten te spelen. En ik schat ook nog zo'n drie minuten aan blessuretijd. Ik wil even Mark van Hintem naar de stand kijken in die groep. Uh, want we hebben er vooraf wel uitgebreid over gehad. Kroatië heeft er dan vier. Italië, uh, Spanje heeft er vier. Italië heeft er twee. En Ierland heeft er nul. Ja. Wat voor uh, vervelende scenario's voor de laatste wedstrijd hebben we dan? Of is dat het nu niet nou, Spanje, meer aan de Spanje en Kroatië hebben dus hele goede zaken gedaan. En het, zal, uh, het zal afhangen van de, van de laatste wedstrijd. Ook voor Italië. Italië staat uh, nu zwaar onder druk. En zijn afhankelijk van. En ja. Ierland is de eerste ploeg die naar huis gaat. Ja. Ja, dat is in ieder geval zeker, ja. ja. Maar goed, als dan dus uh, Spanje en Kroatië tegen elkaar gelijk spelen... Dan, uh, en Italië wint, heb je er dus drie van vijf. Ja. Met vijf punten. En wat voor scenario hadden we toen ook weer? Ja, dan is het saldo. En uh, wat dat betreft hebben ze ook goede zaken gedaan. Nu met die 4-0. Ja. ja. Dus dan zou het betekenen dat Italië gewoon echt... ...een heel slecht wordt. Ja, dus dat zou zomaar een scenario kunnen zijn... ...terwijl ze dus eigenlijk uh, twee goede wedstrijden hebben gespeeld. Ja. Het feit dat Italië er nu bij is... Uh, ja, uh, moeten we dat nog willen? Dat dat soort landen meedoen die eigenlijk van tevoren al geen kans hebben? Ierland bedoel je? Oh, uh, Ierland. Sorry, wat zei <laughs> ik dan? Ja, je zei Italië. Ik vind het knap, want ze hebben zich gekwalificeerd. En uh, ja, het, is, het is gewoon mooi dat die erbij zijn. Uh, alleen al om de supporters. ja, Ze spelen natuurlijk een bijrol op het, uh, op het EK. Maar ik denk dat ze met open opgeven over naar huis kunnen gaan. Ja, want volgens, mij de nee, Ieren, kunnen dus volgens mij de supporters die we nu horen op de achtergrond. Ja, dat zijn volgens mij zijn dit gewoon de Ieren. Zo'n 4-0 achter. Ja, ik denk uh, de twee mooiste legioenen van de wereld... dat zijn de, de Ieren en, uh, en de Nederlanders. Ja, dat is al heel lang, hè? Ik kan ja. me nog een wedstrijd tegen Ierland herinneren bij het EK88. Daar was ik bij. Ja. Ik heb de middag van mijn leven gehad. Daar ja, voor dat was geweldig. Die verbroedering toen. En, ja. Uh, ja, zo wordt het ook gezien door de Ieren, Nederlanders zijn uh, eigenlijk overal wel het uh, favoriete legioen. Maar de Ieren zijn ook heel populair. Ja, geweldig. Goed, uh, 4-0 achter. Zometeen natuurlijk de slotfase. I often walk out of the line You stay behind in summer Your voice I hear While you don't speak somehow Trapped inside forever You always knew how to find You always did So one more time, please So come on in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 So come on in. We were falling on the bed. We would cry just to cry without reason. Now it feels like we've never met. Danny Vera, find me. De laatste minuten van Spanje-Ierland. De Ierse supporters hebben daar een zin, Philip Koker. Maar bij de team zal het wat minder zijn. Ja, de Ierse supporters zijn trots. Trots dat ze hier mogen zijn. En zij weten dat uh, Ierland nog gaat spelen. Aanstaande maandag tegen Italië. En dat dat dan de laatste wedstrijd zal zijn van Ierland op dit toernooi. Voor Spanje is het heel anders. Spanje weet nu dat het op een akkoordje kan gooien tegen Kroatië in het laatste duel. Want hoe zit dat dan? Als Italië wint van Ierland in het laatste duel, wat toch wel de verwachting is. Dan kunnen Spanje en eh, Kroatië gaan gelijk spelen. Wel met grote cijfers. Want dan eindigen Spanje, Kroatië en Italië allemaal op vijf punten. Dan worden de resultaten en het doelsaldo tegen Ierland weggestreept. Dan gaat het alleen om het onderlinge de resultaat tussen die drie landen die op vijf punten zijn geëindigd. Ja, de 1-1 was het tussen Italië en Kroatië. 1-1 was het tussen Spanje en Italië. En als dus Spanje en Kroatië besluiten om het te laten eindigen op 2-2... Dan is er niets aan de hand voor beide landen. Dan gaan ze gewoon door op grond van die 2-2. En die vier doelpunten dan voor die ze hebben gescoord. Dan zal de UEFA dus allemaal waarnemers gaan sturen. Iedereen zal heel kritisch gaan kijken naar die wedstrijd. Maar ze zullen zo professioneel zijn om het er uh, ja, indrukwekkend en uh, geloofwaardig uit te laten zien. Om die wedstrijd toch op 2-2 te laten eindigen. Zo zal het waarschijnlijk gaan gebeuren. Italië heeft er al ervaringen mee. Zo ging het acht jaar geleden ook. Zo was Italië ook acht jaar geleden het kind van de rekening. Zo gingen ze eruit en toen gingen Denemarken en Zweden door. Maar daar valt nu eenmaal niets tegen te doen. Zo zit profvoetbal in elkaar. Het zit erop in Gdansk. Uh, Ierland is helemaal van de mat gespeeld door Spanje. 4-0 is de eindstand. Hier aan tafel uh, Ronald Koopman en Sven Kokkeman. Uh, Sven, wanneer in een interview word jij boos... Nou, eigenlijk nooit. Echt boos. Wanneer word je geïrriteerd? Raak je geïrriteerd? Als iemand de vraag niet beantwoordt en dat meerdere malen achter elkaar weigert. Ja. En, uh, en Dat kan ook alweer geestig zijn, maar. <coughs> Zonder meer, geniet jij ervan als je uh, degene die je interviewt aan de andere kant van de tafel ziet zweten? Of denk je denkt van, ah, nu krijgt hij of zij het moeilijk? Nou, zo persoonlijk is het niet meestal. Ik probeer uh, echt op, op inhoud te interviewen, mijn huiswerk goed te maken. En als. als, als Klopt wat wij denken, wat we hebben geresearcht En iemand heeft het daar moeilijk mee. En je hebt beet, als interviewer zou ik maar zeggen. Ja, dat, dat, is, dat is professioneel leuk, ja. Maar ik vind het... Leuk of lekker? Ja, ah, ook wel lekker soms, in alle eerlijkheid. Ja. Maar uh, wat maar is het lekkerste momentje wat je je voor de geest kan halen? Komen we dan toch weer bij de vries uit? Uh, nou, dat vond ik niet zo'n lekker momentje eigenlijk. Nee, dat, dat denken mensen altijd. Maar maar, dat vond ik, dat vond ik ja, zelf niet zo'n lekker momentje. Want nee. weet je, in de afloop van zo'n gesprek... van eh, daar en daar zat het hem... En, en dan is dat ook het fragment wat door iedereen wordt opgepikt? Want jij vond het zelf niet zo'n fijn fragment. Maar nou, zo... ik was wel in de gaten dat, dat, dat, dat, dat, dat, dat, dat het <hijf> iets had gedaan. Maar heel Twitter was ontploft... en weet ik wat er allemaal aan de hand was. Ja, is dat is toch ook dat, leuk? Dat, zeker, alleen dat had ik natuurlijk niet in de gaten... toen ik van de vloer afkwam. Want het is live, hè, wat wij doen. Dus... Uh... Dus dat, dat, dat had ik niet in de gaten. Maar dat, nee, dat interview knetterde toch aan alle kanten. Dat, dat, dat, dat er nee, nee, toch nee, niet als je dat spel aan het spelen bent? Nee, ja, maar niet dat het, dat het zo'n uh, enorme toestand zou worden... dat het, dat het de volgende dag... had iedereen het ook op een andere radio- en televisieprogramma... het erover zouden hebben. Dat, mm. had, dat had ik niet meteen door. Mm. Maar het, ik vond het zelf een redelijk mislukt... Gesprek. Hm. Nou, mag ik je dan even helpen? Nou, want... even wachten, want okay. hij heeft nog geen antwoord gegeven op mijn vraag. En daar ben ik ook heel <lacht> erg alleen voor. Nou, daar wilde ik je juist mee helpen. <lacht> ik heb antwoord de, gegeven, dat soms de, lekker is. En nee, de, nee, maar ik vroeg je na wat, welk moment. De, de momenten te geven dat je ja, dacht van, hé, hey, dat is lekker. Uh, je, je kon ik geen antwoord geven, want we zaten steeds weer heen. Nou, bijvoorbeeld, dat had dan wel met zweten te maken. De topman van Shell, Nederlandse topman van ja, Shell. Ja, dat voorbeeld waar ik je net geven. Dick Benschop. Die ja, ja. Uh, zag dat en, die ogen steeds dieper in zijn kassen verdwenen. en ging een beetje zo kijken en dat voorhoofd dat werd... Glinsterend. Ja. En dat, toen dacht ik, nu heb je hem. Nou ja, waar het om ging was. Shell heeft maatschappelijk verantwoord ondernemen. zo hoog in het vaandel staan. en vindt ook dat ze een maatschappelijke rol horen te spelen. Maar zijn ook in Nigeria actief. En er waren rapporten dat Shell. moet ik het even goed zeggen uit mijn hoofd. maar ik meen. Uh, geld zou hebben gegeven aan. Uh, opstandelingen. die daar later. Uh, uh, wapens van bleken te hebben gekocht. van dat geld om het dorp mee uit te moorden. Hmm. Ik geloof dat dat de beschuldiging was uit mijn ja. hoofd. En daar kwam hij niet echt mee uit de voeten. Uh, overigens is het dan wel zo dat als ik zie dat iemand het daar moeilijk mee heeft... en begint te transpireren en te hakkelen... dat is voor mij dan ook wel genoeg. Hè? Dat het signaal is wel genoeg. Het hoeft niet, hij hoeft niet onder de tafel te verdwijnen. Hoe vind jij dat dan, Ronald? Is iemand zeg maar, uit jouw hoek van de journalistiek... De, de, of tenminste de, de financiële economische sector daar ziet uh, zweten? Nou ja, ik denk, denk dat ik dezelfde emotie als Sven uh, weet. Um, maar ja, geen medelijden, op. Ja. Op het moment dat je instemt met een interview, dan, dan ken je de spelregels. en uh, Kijk, je gaat niet voor de kill. Dat, dat, dat, dat, dat is het spel ook niet. Het gaat erom dat je een bepaald verhaal helder wilt krijgen. Of een bepaald ja. gevoel, of weet ik veel wat. Een, een bepaalde beleidsmaatregel. Uh, uh, nou ja, wie ook voor je camera hebt. Uh, daar gaat het om. Het gaat er niet om om iemand te vloeren. Maar op, op dit soort momenten dan denk je van oké, okay, en nu gaan we doorprikken. Ah, ja, en okay. je interviewt de functie. Heel kort. Ja. Dat was het. Oké. Okay. Ja, komt er een okay. nieuw seizoen okay. trouwens? Oh. Wat? Ja, zeker. We gaan in uh, 5 september is de uitzending en in 2013 gaan we er zelfs nog veel meer maken. Oké, okay. jij blijft zitten voor de top 5, Sven. Roland, ja. bedankt. Morgen uh, succes met eventuele uitzending, mocht dat zo voor zijn. Ja, zeker. Uh, Marco, uh, Mark. Mark. Zeg ik nou, Marco? Ik jij lijkt zo je... van Bast. Hebben ze dat wel tegen je gezegd? <laughs> de radio in zomer top 5. Ja, kiezen deze zomer op Radio 1 het mooiste sportfragment in onze top 5. De komende weken gaat er iedere dag een fragment in, die top 5. En dan moet er natuurlijk ook eentje uit, want anders zijn er geen vijf meer. De top 5 tot nu toe, het openingsdoelpunt van het EK. Gemaakt in de wedstrijd Polen-Griekenland. Avalaai schiet een halve meter over in de wedstrijd tussen Nederland en Denemarken. De gelijkmaker in de wedstrijd Spanje-Italië van de voet van 6 Fabregas. En op 4 de hensbal van Denemarken tegen Nederland. Een heftig appellerende huntelaar. Maar ja. geen penalty voor ons, ingebracht ja. door Andries Jonker toen. Vijf, de blunder van <laughs> Peter Cech in de wedstrijd tussen Griekenland en Tsjechië. Sven Koekelman, er mag er van jou eentje in. Welke is dat? Ja, nou, ik heb zitten twijfelen. Ofwel de draai van Gomez gisteren in het Nederlands al En nadat Schweinsteiger vrij stond en het steekpaasje. Hij draaide zo prachtig van die bal weg en uh, trof meteen het uh, goal. <laughs> um, maar dat vind ik eigenlijk te pijnlijk. Dus ik dacht, dat doen we maar niet. Er is een ander moment dat ik wel heel mooi vond. Het heeft eigenlijk niet zoveel met voetbal te maken. Maar dat was Dick Advocaat. Tijdens de openingswedstrijd van de Russen, de eerste wedstrijd die de Russen speelden, werd het Russische volkslied gespeeld. Een van de mooiste volksliederen ter wereld, vind ik zelf. Een van de beste dingen die Stalin ooit ook heeft gedaan, want hij heeft opdracht gegeven tot het schrijven van dat volkslied. En onze Dick Advocaat stond daar met tranen in de ogen. En zo klopt dat. Een indrukwekkende ontroering bij Dick Advocaat... bij het hartstochtelijk meegezongen volkslied. Ja, je hebt, uh, je hebt duidelijk uitgelegd waarom het erin moet. Ik krijg bijna ook tranen in mijn ogen. Wat moet er dan uit? Nou, doe dan, uh, Petter, check er maar uit. Ik vind uh, hoogtepunten uh, beter in zo'n uh, top 5 dan uh, dieptepunten, in alle eerlijkheid. Goed. Misverstand. Oeh! niet te geloven. De Champions League winnaar Tsjech schenkt Griekenland een doelpunt. Ja, uh, blunders, die, uh, die halen we eruit. Uh, dankjewel uh, dankjewel uh, Sven Kokkeman, voor jouw bijdrage aan de top 5 en voor jou aanwezigheid hier vanavond. Vandaag viel het doek voor Glasgow Rangers, houder van uh, het wereldrecord met 54 landstitels en daarmee ook een begrip in het internationale voetbal. De club zat financieel al enige tijd in de problemen, maar een plan om de club te redden werd door de schuldeisers afgewezen. Arthur Nieuwman speelde vanaf 1998 vijf seizoenen voor de Schotse club. Dag Arthur, uh, uh, wat dacht je Doe je dit horen? Ja, triest. Uh, ik kreeg heel veel tijdsberichtjes vandaag gehoord. Met name van uh, ja, vrienden en uh, kennissen die in Schotland wonen. Ja, het zat er natuurlijk al aan te komen, maar uh, je hoopt dan toch dat ze een doorstap kunnen maken en een uh, schikking uh, kunnen treffen met de, uh, met de belastingdienst. Uh, maar ja, dat is inderdaad uh, niet doorgegaan. En uh, ze hebben de stekker eruit getrokken. Dus ja, dat is, uh, dat is het einde inderdaad van een. Uh, van een historische club. Ja, het, het, het, het, het, het gekke was dat ik eerder deze dag... een bericht heb gelezen dat alleen de naam werd ja. veranderd... en dat alle andere clubs toestemming moesten geven... om onder een andere naam in de competitie ja. te blijven. Maar dat, ik begrijp dat dat dus niet is doorgaan. Nou, dat, nou dat, dat kan wel, hoor. Want uh, je moet het zo zien dat de uh, Rangers dan ophoudt te bestaan... maar er zijn een aantal mensen op de achtergrond opwezen om het doorstaat te maken. Uh, dan, moeten ze wel, ja, dan kunnen ze de club volgens mij voor rond de 5 of 6 miljoen pond kopen... en onder een andere naam doorgaan, uh, Rangers uh, FC... Dat houdt wel in dat ze dan in de derde uh, divisie moeten starten en ja, in een weg omhoog weer uh, moeten vinden om in die hoogste divisie uit te komen. Maar ze kunnen op dit moment wel in de hoogste divisie blijven spelen, onder een andere naam, maar dan moeten ze wel de toestemming krijgen van zeven andere clubs. En uh, ja, dat is nu uh, inderdaad uh, de, de vraag, krijgen ze toestemming van zeven clubs om in die uh, hoogste divisie te blijven? Ja. ja, dan zouden ze gewoon een doorstel kunnen maken en dan verandert het niet zoveel. Maar uh, ja, als ze daar niet akkoord mee gaan, ja, dan, dan beginnen ze in uh, de derde divisie en dan is maar de vraag, wat gebeurt er? ...met de spelersgroep die ze nu hebben. En uh, wat zijn de financiële mogelijkheden? Dus ja, het is, het, het is eigenlijk een heel triest, uh, triest verhaal. Beschrijf eens, uh, Arthur, wat voor club uh, er dan zou verdwijnen. Ja, nou, ik heb de vijf seizoenen gespeeld. En ik moet zeggen, ik heb daar echt een uh, geweldige tijd uh, mee gemaakt. Uh, het voetbal leeft sowieso ontzettend in, uh, in Schotland. En als je over het voetbal praat in Schotland... ...dan gaat het altijd over Rangers en Celtic met name de laatste 20, 25 jaar...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 En uh, ja, dat, dat valt nu weg. En daarom hoopt iedereen eigenlijk dat ze het doorstand kunnen maken. Kijk, ja. Celtic heeft ook uh, gezegd van ja, we kunnen ook zonder Ranges bestaan, maar ik geloof er niet zo in. Want mm. ja, als er Ranges wegvalt en Celtic is daar de enige club die, die er bovenuit steekt, dan kunnen ze bij wijze van spreken in de winterstopbal met 30 punten kampioen uh, verschilderd zijn. En daar zit niemand op te wachten. Nee, een enorm verlies dus voor het Schotse ja. clubvoetbal, om het zacht uit te drukken. Maar ook voor het eigenlijk het Europese clubvoetbal. Hè? Ja, nee, dat klopt. Kijk, In de tijd bij, bij Rangers keek ik altijd uh, heel erg uit naar uh, de Europese wedstrijden. Dat, dat gaf toch altijd iets speciaals op, op IJbrox. En ja, dat leefde enorm op het moment dat je, dat je voor zo'n Europese wedstrijd het veld op kwam. Dan explodeerde het stadion gewoon met 50.000 uh, toeschouwers. En uh, dat gaf je altijd een enorme kick. Zelfs veel, uh, veel clubs, roemruchte clubs, hier, die waren altijd geïmponeerd door de hele sfeer daarin. Oh, is... ik, heb, uh, twee, ja, ik heb drie maanden geleden nog een wedstrijdje gespeeld uh, met oud Rangers tegen oud AC Milan. En AC Milani, trattara met uh, Moltini, met Albertini, met Costa Cuta, de, de laten we zeggen, de, ja, de, de, de, de topspelers van, van een, een, een aantal jaar geleden. En uh, zelfs die waren verrast met, met, ja, met de entourage, met de sfeer. Want zo'n wedstrijd is Range en AC Milan, dat trok gewoon 48.000 toeschouwers. Oh. Voor voor, uh, voor 45 plussers Dus uh, dat, dat geeft al aan hoe het voetbal leeft en het publiek, hoe, hoe, hoe die altijd uitkijkt naar die wedstrijden. Ja. Uh, ja, het is, het is vies dat het, uh, dat het op zo'n manier eigenlijk uh, naar ten einde komt. Duidelijk. Dankjewel, Arthur Nieuwman, voor het faillissement van Glasgow Rangers. De bosjongen, de jongen die in september aan de politie in Berlijn vertelde... dat hij al vijf jaar in een Duits bos had geleefd, is een jongen uit Nederland. Dat heeft de politie zojuist bevestigd. Voor zijn vrienden bestond er al geen twijfel meer. Ja, Robin. Ja, dat ja, is hij. Ja, 100%. procent. Ja, hij heeft littekens, hij heeft blauwe ogen, blond haar. Ja, eh, Mustafa van Magadi is hier van NOS op 3. Jullie zijn erachter gekomen. Hoe is dat gegaan? Um, nou, eigenlijk heel simpel. Uh, we kregen uh, een mailtje van iemand die zei... nou ja, uh, we hebben die foto gezien en jullie zullen het vast wel allemaal weten... maar voor de zekerheid, uh, die bosjongen, die heet eigenlijk Robin. En uh, hij, hij komt uit Hengelo en hij zat bij mij op school... Dat jullie het weten. De bosjongen uit Berlijn, die komt uit Hengelo. Ja, inderdaad. Dus, uh, het, dus zijn we even na gaan checken. Want het was, uh, we hebben gebeld met die, uh, met die jonge dame. En uh, op een gegeven moment haalden ze er een vriend bij. En die haalden er weer een vriend bij. En die haalden er weer een vriend bij. En allemaal zeiden ze, ja, dat is hem, absoluut. Nou, toen zijn we voor de zekerheid daar naartoe gegaan. Uh, ik ben daar naartoe gegaan met een paar, uh, met een paar collega's. Ze hebben we foto's gekeken en uh, vergelijken. En eigenlijk wisten we al 100% zeker. Ook de manier waarop zij er over hem vertelden, dat is hem gewoon. Vertel nog eens even wie die bosjongen is. Nou, die bosjongen die, uh, die is in september uh, op een gegeven moment bij het gemeentehuis in Berlijn aangekomen. En die zegt, heeft een rugtasje om. En die zegt: Ik heb vijf jaar met mijn vader gewoond in de bossen om Berlijn heen.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 En dat bleek dus Berlijn te zijn, uh, nadat hij doorliep. Zijn vader zei hij dus, is overleden. En ik ben nu in mijn eentje. Nou, de Berlijnse gemeente en de politie die geloofden het eigenlijk meteen niet. Want hij had een hele mooie nieuwe rugtas met uh, een slaapzak uh, en een tent erin. En hij zag er nog best wel redelijk fris uit. Terwijl als je vijf jaar in de bossen woonde. dan moet je toch wel een beetje verweerd eruit zien. Was niet zo. Uh, dus elke keer naar een verklaring gezocht, niet gevonden. Gisteren hebben ze eindelijk een foto uh, doorgestuurd. Uh, en uh, wij hadden dat op onze site geplaatst. En de eerste reactie was, uh, ja. dat is hem. En later op de dag kregen we ook nog een andere... Reactie, uh, van iemand die, uh, die compleet niks te maken had met die eerste persoon. Ja, toen wisten we eigenlijk dat we, de, dat we het zeker wisten. Hebben ze familie of zijn vrienden al contact met hem gehad? Nee. Of jullie? Nee, nee, nee. Um, we hebben contact gehad met de politie uh, Twente. En die hebben dan weer contact opgenomen met de politie in Berlijn. Wij zelf ook. Uh, collega's van de NOS in Berlijn die hebben eigenlijk uh, onmiddellijk gebeld. Alleen ja, in Berlijn zijn ze vrij strikt. Daar wilden dus ze niet meer informatie geven dan, uh, um, dan ze zelf nodig vonden. Ja, hoe lang heeft hij nou in het bos gezeten? Want die, die, die, die... Uh, hij heeft niet in het bos gezeten. Nee, niet die klasgenoten herkenden hem. En vanaf wat wa ging zo? Van wanneer was dat dan die, kla die klas? Um, nou, Van vorig jaar nog. Ja, vorig ja, jaar september uh. Is, uh, is die Robin is, uh, uh, dus zoek geraakt. Hij is op een gegeven moment weggegaan. Had wat problemen thuis, persoonlijk, eh, financieel. En uh, het is hem waarschijnlijk allemaal even te veel geworden. Is met een vriendje naar Berlijn toe gegaan, begin september. En uh, die vriend die had er op een gegeven moment geen zin meer in. Na een week ging hij weg. En een paar dagen daarna is hij dus naar uh, de gemeentehuis toegegaan... Uh -huh. en gezegd, ik, uh, ik ben een compleet andere jongen... dan ik eigenlijk zeg dat ik ben. Uh -huh. um, en, en dat is eigenlijk nooit met elkaar zo gekoppeld. Want er zijn een heleboel mensen van, van vermist en de politie. Die hebben dat, dat verband tussen zijn vermissing... en die bosjongen nooit, nooit aan gelegd. elkaar gelinkt. Nee, nee, Terwijl nee. het eigenlijk een heel makkelijk 1 plus eentje was. Ja. Nou, duidelijk, de, de, de foto staat nog op de website. Mag ja, en was op 3.nl. En was op 3.nl en morgen een follow-up. Ja, daar gaan we wel vanuit. Dank Lijkt me wel. Dankjewel. Dit is de Radio 1 Sportzomer. Voetbalvrouwen. Ja, uh, iedere avond... al gisteravond. gisteravond... bellen we even met Daisy. <laughs> Ze is de vrouw van uh, Oranje Zorzelve, doelman uh, Michel Vorm... in verwachting van hun tweede kindje. En viert nog steeds lekker vakantie in Malaga. Daisy, goedenavond. Goedenavond. Hoe heb je de wedstrijd gisteren bekeken? Uh, in het hotel met uh, 95% Duitsers, dus het was geen succes. En, waar, en, en, en was de rest wel Nederlands of waren het Spanjaarden? Nee, de rest Nederlanders. <laughs> <laughs> maar het was wel echt heel erg. We zijn in de rust gewoon naar boven gegaan. Wil <laughs> je gaan kijken op de, op de hotelkamer? O, op de hotelkamer, heel chillig. Ja. En durfde je nou die goal van Van Persie weer naar beneden te gaan of niet? Nee, dat niet. Dan dacht ik allemaal, nou, dit komt echt niet meer goed. Help. Nee, een enorme deceptie ook uh, na die wedstrijd van gisteravond. Heb je, heb je sindsdien al contact gehad met Michel? Ja, ja ik heb contact gehad. Uh, meteen eigenlijk na de wedstrijd uh, ja, was het echt een heel uh, kort uh, negatief gesprekje. Ze uh, zaten er echt doorheen heen en ja, je weet op dat moment ook niet wat je moet zeggen. Dus ik had ook echt zoiets van, oh, laat het maar even tot morgen... En uh, ja, vandaag was het uh, ja, ze moeten er gewoon echt tegenaan. Dus ja, ze hebben zich weer proberen natuurlijk. Ja, dat is, dat is wel een goed kombaar. Ja, en dan, ja. Merk, en dan merk je zo'n gesprek wel, nou, ik moet het niet al te lang maken, want hij heeft het niet zo naar zijn zin. Nee, <laughs> Nee, dan wil ik het liefst afkappen en dan denk ik van oh nee, we spreken elkaar wel over een dag weer. Of zoals het een beetje gezakt is, ja. ja en uh, wat heb je vandaag gedaan in Malaga? Uh, ja, we zijn nu toevallig nog in de stad en de stad staat echt helemaal op zijn kop omdat de Spanje net heeft gewonnen. Aha. Het is wel echt uh, heel erg leuk eigenlijk. Dus dat is weer de andere kant van het verhaal. Maar iedereen is heel vrolijk en uh, iedereen staat te springen en te feesten. En uh, dat is wel echt heel leuk om te zien. En moet je niet alvast uh, je terugreis uh, je koffer gaan inpakken, want het kan zo zijn dat hij snel thuis is, hè? Ja, inderdaad. Dat is dan maandag en we vertrekken zaterdag. Dus dat komt allemaal nu, uh, nu goed uit. <laughs> Al komt het nooit goed uit natuurlijk. Maar uh, ja, we gaan morgenavond maar beginnen inderdaad. Nou, wij hopen in ieder geval dat hij nog even wegblijft. Uh, niet voor jou, maar wel voor ons. Ja, Daisy... ik hoop het ook stiekem hoor. Oké, okay. bedankt voor het bellen weer. Hè. Tot morgen. Is... Doei doei. doei, doei, Goed, het einde van de sportzomeravond nadert de terugblik op deze dag. 22 jaar is hij en daar is hij weer. Voor de vierde keer in deze ronde van Zwitserland wint hij rit. Peter Sagan, ongelooflijk wat de Slovaak laat zien. Het is 70 jaar geleden voor het laatst dat Italië van Kroatië heeft gewonnen. De laatste vijf keer met het of verlies of een gelijkspelletje. En hij wint dus voor de vierde keer in deze Ronde van Zwitserland een etappe. Tweede wordt Zwift, derde werd volgens mij Alan Davis. Maar de winnaar die staat sowieso zeker vast. Peter Sagan voor de vierde keer een ritzegen voor hem in de Ronde van Zwitserland. Ik heb al zoveel mooie shirts gezien, maar het shirt van Kroatië... dat blijft toch met rood-wit geblokt. Een uh, heel apart en mooi ja, shirt. Ja, ja, ja, Andy. Niet? Nou... <tus> Ajax doet het jou zeker aan denken, of niet? Buonasera dunque in favore dell'Italia con Pirlo che ha sistemato già la palla nel fuorigioco di Andrea Pirlo zorgt voor 1-0 voor Italië. Il tiro in porta retta! Rete! Rete! è passata in vantaggio con una strepitosa bonita. Ik denk dat we een hele leuke tweede helft gaan krijgen. Of Italië moet heel snel 2-0 maken. Want Kroatië is met duidelijke bedoelingen uit de kleedkamer gekomen: namelijk aanvallen en proberen de gelijkmaker zo snel mogelijk te scoren. So cross, error errore van Cellini. Rete, de Serna. Rete di Manjukuk. Rete di Manjukuk, errore di Cellini. De gelijkmaker voor Kroatië wordt gescoord door Mandzukic. Het is een derde doelpunt. Mandzukic eh, profiteert eigenlijk van een enorme blunder van Cialini. We zijn begonnen over het dans Bij Spanje tegen Ierland. Torres, dus in de spits. centro. -gero. nauwelijks vier minuten verstreken. En hij hangt in de touwen. En de maker is Fernando Torres. Passa la pelota voor de zin. Laat Andrés. En het disparo de Andrés. Silva. Recorta, vamos chaval. David Silva maakt er in de vierde minuut na rust. 2-0 van en eindelijk. Lukt het dan de Spanjaarden om die tweede te maken? 3-0 wordt het. En weer een treffer van Fernando Torres. Hij heeft al zoveel kansen gemist. Maar deze zit er dan echt in. Hij wordt op snelheid weggestuurd. Veel sneller dan de centrale Veger. Dan En azelt hij even. heeft nog even ruzie met de bal. Maar hij heeft zoveel tijd voor keeper Shay Given om hem alsnog te passeren. 3-0.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 Uh, Ierland is helemaal van de mat gespeeld door Spanje. 4-0 is de eindstand. prachtig ja, overzicht van de sportdag van vandaag. Bij ons aangeschoven is de uh, presentator van het Oog zo Chris Keijnen, wat kunnen we verwachten bij je? Uh, we hebben twee dichters. Namelijk onze eigen Ellen Dekwits, die ook uh, de uitslagen voorspelt. een van onze deskundigen, die vanavond de Kees Bunningprijs heeft gekregen. Een half uurtje geleden. En uh, Jan Lauwerijns, hij is Belg, hij is neuropsycholoog, hij woont in Japan en hij publiceerde net een dichtbundel gebaseerd op uh, zijn ervaringen daar met de tsunami. Nou als ik daar geen leuk gesprek van mee te bakken, kan ik ook weten. Het, <lacht> uh, het zit behoorlijk dicht bij jullie, uh, ja. laat ik zeggen. Ja. Ja. Ja. En, en heb je nog meer? Behalve, behalve de vaste rubrieken dan? Uh, ja, natuurlijk. Die, uh, die cijfers van het CPB. En uh, 25, uh, 25 miljard bezuinigen. En, ah joh. Ja. We hoorden net vanavond dat ze de volgende week niks meer waard zijn. Kan het rapport zo de in. Dus Weet al, ik nou ja, we hebben zometeen ook iemand die ik daarna ga vragen. Ja, uiteraard. Nou, nou we gaan in ieder geval van. luisteren wat uh, die ervan vindt. Uh, tot zometeen in ieder geval, Chris. Uh, okay. Dit is in ieder geval het einde van de Radio 1 Sportszomerdag van vandaag. Morgen om 10 uur. Dan beginnen we weer. En dan zitten hier Thijs van der Brink en Willemijn Veenhoven. Graag tot dan. Goedenavond. Ja, loopt hij weer?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 Dus onze geavanceerde brandstoffen helpen de brandstofefficiëntie van uw motor te verhogen. Waar u ook heen rijdt. Esso. Vooruitgang tanken. Zie de voorwaarden die beschikbaar zijn op fuelprogress.com. Weer een relatie? Mensenrelatie.nl. Dit is Radio 1.